2 uur. het NOS-journaal, Dick ter Hark. De man die op Prinsjesdag een vaccinelichthouder tegen de Gouden Koets gooide... krijgt geen gevangenisstraf Hij moet wel een psychiatrische behandeling ondergaan... heeft de rechtbank bepaald. Volgens de rechter is hij volledig onberekeningsvatbaar. De man van 30 had eerder gezegd dat hij tot zijn daad kwam... omdat hij vindt dat Beatrix onrechtmatig op de troon zit. De leiders van de Eurolanden nemen volgende maand de beslissing over een belangrijke noodlening aan Griekenland. Dat werd duidelijk op een bijeenkomst van de ministers van Financiën in Polen. Noodleidende Griekenland heeft de beloofde 8 miljard euro hard nodig om aan een faillissement te ontkomen. Volgens de Griekse minister van Financiën zit het land vanaf half oktober zonder geld als de noodlening niet verstrekt wordt. Het Mondriaan College in Delft is tijdelijk ontruimd na een melding over een gewapende jongen. Op school ontstond er onrust onder de leerlingen allemaal naar het lokaal, we mochten niet voor de ramen. De deur werd slot gedaan En er was echt een chaos. En toen moesten we naar ons leervuur... werden we verzameld met z'n allen. En toen, op een gegeven moment... toen moesten we al naar beneden en we moesten... Uh, allemaal doorlopen, we mochten niks doen. En ik kreeg te horen dat er iemand met een pistool was en er was geschoten. De jongen kon vrij snel door de politie worden gearresteerd. In zijn auto is een wapen gevonden. Het is niet bekend om wat voor een wapen het gaat. De politie. De jongen wordt vanmiddag hier op het bureau verhoord. Ik kan u wel zeggen dat bij ons vooraf geen signalen zijn binnengekomen over eventuele dreigingen. En dat de jongen voor zover bekend ook geen ruzie of problemen had op de school. Volgens een woordvoerder van het ROC is er verder niets gebeurd en is het weer rustig. Het Rijk geeft de gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta financiële steun in de nasleep van de brand bij Chemiepak. De minister Opstelte benadrukt dat Chemiepak aansprakelijk is en dat de overheid de kosten op dat bedrijf gaat verhalen. Maar het kabinet vindt dat het in dit uitzonderlijke geval de lagere overheden voorlopig moet bijspringen. Om de kosten van de brand helemaal te dekken... zou de gemeente Moerdijk de onroerend zaakbelasting aanzienlijk moeten verhogen. En dat is onwenselijk, zegt de opstelte. Als de gemeente en het waterschap later alsnog een vergoeding krijgen van Chemiepak, moeten ze die bijdrage van het Rijk misschien terugbetalen. Het weer dan nog. De bewolking neemt geleidelijk toe. En lokaal is er kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noorden. En het gaat of 21 in het zuiden. Ook in het weekend wordt het wisselvallig en is er kans op onweer. ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Den Bos-Eindhoven is er een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Vught en Best-West staat nog wel 9 kilometer file. Ook op de A2 verder richting het zuiden tussen Meersen en Maastricht 4 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem 2 kilometer voor het knooppunt Waterberg. A13 naar Rotterdam bij Delft 4. En op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder ook weer 4 kilometer. Tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Heteren en knooppunt Eindhoven wijk 3 kilometer. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet. Nu 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen voor maar 11,25 per maand ex btw met de gratis HTC Desire Z. Bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DAL Express. Excellence. Simply delivered. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij. Het CBF houdt belangrijke gegevens bij over goede doelen in Nederland... en zet die overzichtelijk op cbf.nl en voldoet een goed doel aan strenge criteria, dan krijgt het een CBF-logo. Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. Kijk op cbf.nl. Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Korts, een griepje of dreigt langdurig verzuim. Wij van Agmea Vitale gaan op zoek naar oplossingen. Denken liever niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Samen met u, Agmea Vitale. Samen aan het werk. Ga nu naar meervitale.nl. De Peugeot 107 met Airco is tijdelijk zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 6.000 euro. Hé? 6.000 euro. Wat krijgen we nu? 6.400 euro. Jongens, dit is dit voor Piepjo. 6.495 euro. Ha! Inclusief Airco en 3 jaar financiering tegen 0% rente. Ga snel naar uw dealer of kijk op Peugeot.nl voor de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om hier langs te komen de uitzending bij te wonen. Nederlands meest productieve cabaretier, Freek de Jonge, schuift aan. Hij blikt terug op zijn carrière. Links wint de verkiezing in Denemarken, dus vertrekt de centrumrechtse regering gedoogd door de populistische Deense Volkspartij. Wat is de overeenkomst met Nederland? Ik vraag de politicoloog Sarah de Lange. De wolf keert terug in ons land en moeten we daar nou wel of niet blij mee zijn? Een debat. Arnoud Groot vertelt hoe internet ons terugwerpt in de tijd van het wilde westen. Ons willoze prooi maakt voor overheid, commercie en criminelen. Annemarie Oster over Willem Nijholt. We gaan praten in de journalistenpanel met Ad van Liemt en Paul Gessel. Frits Barend over de sport. De column dit keer van Bert Brussen. Satire en live muziek. Maar liefst twee verschillende artiesten. Signe Tollefsen en onze eigen google liedzangeres zangeres. Susanne Bethijzen met Deformations. Yeah. Het is weer vrijdagmiddag. Van twee tot half vijf. Vrijdagmiddag live. Vrijdagmiddag live. Suzanne met en de Deformation, zo direct hoort u meer van haar. Wilt u reageren op het programma? Dat kan natuurlijk via Twitter. Hashtag AvroVML. U kunt mailen naar vrijdagmiddaglife.nl. En u kunt ons ook bekijken via de website afro.nl. Ze waren. Nieuw, absurd, grof, ongehoord komisch en in één klap vooral een hype in de Nederlandse theaterwereld. Freek de Jonge en Bram Vermeulen, ik geloof al bijna 45 jaar geleden toen ze de Nederlandse podia bestormden voor het eerst. Nadat ze uit elkaar gingen, besloot Freek in zijn eentje aan de stoelpoten van grote cabaretiers te gaan zagen. Met een heel nieuwe vorm van cabaret humor, met een boodschap, met een rode draad. De stoelpoten zijn doorgezaagd, maar Freek blijft Doorspelen en toch verschijnt er een imposant overzicht van zijn carrière. Een heel dik boek, dat gezien zijn gigantische productie in die jaren... ook niet anders dan dik kan zijn. Titel: Kijk, dat is Freek. En als je Freek, welkom. Uh, ja, dit soort boeken verschijnt natuurlijk meestal als de hoofdpersoon afscheid heeft genomen van zijn carrière uh, ja, of, of van het leven, natuurlijk. Ja, van zijn carrière. Dat is in die serie buitenspelers, hebben ze voetballers en wielrenners. Dat is de uitgeverij, ja. die allemaal uh, zijn opgehouden. Ja. En uh, ja, ik niet. Ja, jij niet. Maar, maar heeft, heeft het toch niet zo'n gevoel van... Uh, als je dat zelf terugziet van, jee, kan ik nou nog wel doorgaan? Nou ja, je moet op een zeker moment beginnen met vast te leggen wat je gedaan hebt... want anders is het te laat. Ik bedoel, uh, dan, dan, dan heb je geen overzicht meer. En is ook niemand meer bereid om die reis te breien berg te lijf te gaan. En ja. dat, dat was nu Frank Verhalen, die heeft het geweldig gedaan. En nu kunnen we vanaf dit moment rustig... De komende dertig jaar kunnen we nog bijhouden wat ik, wat ik verder doe. Ik ben benieuwd of dat rustig gaat. Want uh, als je dat boek uh, bekijkt, uh, wat, wat onmiddellijk opvalt... is de onvoorstelbare productie. Honderd uh, voorstellingen, geloof ik. Boek, uh, tv, film, uh, noem maar op. De vakbond zou ervoor pleiten dat je vervolg met pensioen moest. Ja, het mag van de vakbond. Het is niet is, goed voor je? Je, je, je dit... hebt een zwaar beroep, of niet? Nee, nee, ik heb het niet als vader ervaren. Als er nog bijgestaan gestaan is, de dagen dat ik me heb zitten vervelen... dan, dan was het nog drie keer zo dik geworden. <grijg> ook nog. En je kunt het niet laten om je druk te maken over de actualiteit. We hoorden net bijvoorbeeld een bericht over de vaccinelichtgooier. Die is een, uh, veroordeeld tot een jaar gedwongen opname. Ja. En jij hebt al gelijk weer een vers bij de hand. Geloven. Nou ja, niet alleen de vaccinelichthouder, uh, ook de terugkeer van de wolf. Hè. Het, uh, een uh, nieuwjaarsprogramma dat uh, op nieuwjaarsdag wordt uitgezonden gaat Loon Wolf heten. Maar daar is een complet uit, dat, uit, dat, uit een lied dat ik dan gezongen. Dat is dan de derde dinsdag in september hobbelt bij de gratie gods... een koets over de lange poten, oranje, blanje, bleu en trots. Al staat om de agent een meter, toch werpt iemand onverhoeds... een vaccinelichtjeshouder naar die arme gouden koets. De vorstin schrikt zich een hoedje, de dader lucht zijn hart... roept natie, landverrader een rapport noemt hem verward. Een talkshow item en een column. De eerste grap besmuikt gelach. Het is zover. We gaan weer over tot de orde van de dag. Een jaar gedwongen opgenomen is hij. Wat zeg je? Een jaar gedwongen opgenomen. Ja, ja, dat gedwongen, ja, meestal word je gedwongen opgenomen, toch, of niet? Nou, ik weet niet, sommige mensen die kiezen ervoor. Ja, maar over. dan had hij er al lang voor gekozen. Ja. Dus, ja. Uh... Maar het valt op dat, dat want er waren, er waren ze schreeuwen op de Dam. Er was iemand in het concertgebouw laatst... dat van dit soort incidenten waar de koningin bij betrokken is... dat die mensen vaak toch wel... Nou ja, dit, dit is één couplet krijgen. uit een lied waar ik begin... dan over uh, uh, de Damschreeuwen. Het tweede couplet is dan... Ah, ja. uh, en het derde couplet is de naald in Apeldoorn. Ja. Het is, uh, dit is wat je leuk vindt, ook het reageren op de actualiteit... het je druk maken over de actualiteit. In je boek staat ook, je bent verslaafd aan je werk. Is dat zo? Ja, dat kan je wel zo noemen. Het is, het is, het is, uh, het is een dagtaak, het is mijn leven. Ik, ik heb dankzij de, de vrouw waar ik mee getrouwd uh, ben heb ik mij zo egocentrisch kunnen manifesteren en opstellen. Kon het ook? Kon je ja, al die zij, rent... heeft, zij heeft uh, dat, dat laten gaan. Maar verslaving kan leiden tot een terug eind, hè? dat je niet op tijd stopt. Dat jij maar doorgaat en iedereen zegt, nou we ja. hebben het nu wel gehad. Ja, maar goed, daar heb ik dan ook weer mijn omgeving voor. Maar uh, ach, als we kijken naar het leven van Herman Brood... beginnen de mensen pas echt goed te genieten... op het moment dat de verslaafde uh, er bijna aangaat. Ja, je wilt er dus gelijk betreft, niet te ver doortrekken dus hoop ik. Dat, Dus wat dat betreft is het misschien wel een opleving op het eind. Wie weet. We gaan het uh, erover hebben over je carrière, over je verslaving, over je engagement, over je toekomst. Maar eerst gaan we weer luisteren naar Suzanne Matijse, want die schreef een lied nadat ze googelde op je naam. 3 en 4. Begin pas aan, maar met groeven in zijn gezicht te preken dat de politiek de samenleving behoorlijk ontvreugt. Hij is geboren als zoon van een predikant in het Groningse Westen -Nieland. Hij had er nauwe noten de HBS en studeert culturele antropologie in Amsterdam. In die tijd ontmoet hij Bram Vermeulen. Samen maken zijn furoren als Nederlands hoop. Freek gaat solo in 1980, maakt 44 shows en heeft een hit met RS Leven na de Dood. Hij zegt: Joep van het Hek maakt makkelijke shows. En Peter Erdevries gaat overlijken. Door de jongere jongerengarden wellicht. Met zijn vrouw bij Hella, waar hij ziels veel van houdt. Ze helpt hem met kleding, concept, licht, ontwerp en tekst. En ze hebben volgens een interview in de Linda elke dag seks. En met zoveel zaad dat hij in haar boot, is een zeker leven na de dood. Hij wil niet herinnerd worden als alleen maar kritisch en zuur. Maar als iemand die iets heeft bijgedragen aan onze cultuur, het is redelijk. Sander Matthijsen, Milou van Bodegraven en Vera Kee. Over mijn gast, Freek de Jonge. Uh, autobiografisch correct? Behalve dan dat ik thuis kom bij Hella. Want Hella die is, uh, gaat altijd mee. Zit altijd naast ja, me. We komen we samen we thuis. We rijden samen naar huis. Ja. Het is uh, dat, dat hele dikke boek dat start vanzelfsprekend... bij het begin uh, van je carrière met Nederlands Hoop. In die tijd, ik zei het in het begin, uh, ja, jullie waren een sensatie, een hype. Er gebeurde iets in het theater. Mensen dachten, wat is dit? Uh, Daar heb je ongetwijfeld over teruggedacht. Uh, Hoe verklaar je dat succes in die tijd? Dat grote succes? Nou, dat had, dat had heel veel te maken met de tijdgeest. Uh, je had, uh, zeg maar, de, die enorme opleving van de, van de jeugdcultuur. De, de gelieerd aan de popmuziek. En dat heeft zich natuurlijk in allerlei andere... Uh, uh, delen van de cultuur heeft zich dat ook genesteld. En wij kwamen dus in het theater, in het cabaret... kwamen wij met die geest kwamen wij binnen. En dat was, dat was natuurlijk de sensatie. Opeens dacht men, ja, de Beatles als cabaret, zo zo'n zo zo, zo sfeer was dat. We hebben een heel, kleine, heel klein fragmentje, natuurlijk ja. volstrekt niet representatief... maar toch van Nederlands hoop. De mensen vragen ons dan ook nog wel eens dikwijls... maken jullie nu wel eens wat mee? Nee. Wij maken niets mee, daar zou ik u boeiende verhalen over kunnen vertellen. Zo, dames en heren, en laten we dan nu maar eens beginnen. Er zit een man in een restaurant achter een bord soep... en hij roept de open, hij een bord en zegt over... er loopt een vlieg over mijn soep waarop de over de hand het in de hemel heft... en zegt, Jezus is terug op aarde. Ja, het is een, een, een ruizig fragment, want lang geleden. Uh, uh, je zegt zelf, Plankkoorts. in plank 1972. Precies. Uh, ja, eigenlijk stelde die teksten niet zoveel voor als je ze leest. Nee, nog steeds niet hoor. Nog steeds niet. Nee, nee, dat is natuurlijk het wonderlijke van de, van de communicatie. Uh, ik heb ook altijd wel een beetje medelijden met, met tekstschrijvers. Mensen die echt achter een papier gaan zitten en dan denken dat het belangrijk is wat ze opschrijven. Dat doet er geen fluit toe. Het gaat op een zeker moment om uh, ja, hoe, hoe, je, hoe het gebracht wordt. De vorm is belangrijker dan de inhoud? Ik vrees het wel. Ik vrees het wel. En dat, of tenminste vrezen. Het, het, het gaat erom dat... we hebben natuurlijk een scheiding tussen vorm en inhoud gemaakt. Maar als de vorm niet deugt, is de inhoud niet te pruimen. Want het telefoonboek kun jij ook voorlezen over meneer... dat nou ja, de zaal... Het, het, een voorbeeld van het telefoonboek voorlezen... en, en de mensen tot huilers toe aan het lachen maken... dat heeft Toon Hemmels geleverd ja. met, zijn, met zijn voorzitter... die die damesnamen opnoemt in, en steeds weer in een andere volgorde. Dus dat, dat is... Ja, dat is... Maar goed... Het gaat dus op dat moment om de vorm. Hoe krijg je het voor elkaar om het telefoonboek in een vorm te gieten... waardoor het door een publiek als hilarisch ervaren nou, wordt? De vorm die jullie toen kozen met Nederlands Hoop... die paste heel erg bij de tijd, je zei het al. Uh, jullie werden immens populair. Populariteit waar je later, ook toen je al solo was, ook, ook wel last van had. Hè? Nou ja, we hebben vanaf eigenlijk het begin met Nederlands Hoop... ons onzen, uh, ontzettend afgezet tegen het publiek. En uh, niet zozeer in de zin van dat ze niet mochten komen of mochten lachen... Maar dat ze van ons iets maakten wat we niet waren. En dat, dat waren natuurlijk ook weer de lessen die wij leerden uit, uh, uit, uit de popcultuur. De Google Freek de jongen Ja, nou ja, als je zag wat er met, met de Beatles en met, met die, he, de, de individuen is gebeurd... en dat was maar iets van zes, zeven jaar. En dat, ja, die mensen zijn, die zijn door hun publiek gek gemaakt. Maar het, dus... was, het was zo in die tijd? Dat ik bedoel, het maakte eigenlijk niet uit wat je zei, maar de zaal lag dubbel? Of? Ja, dat was, dat was wel ongeveer zo, ja. En dat stoorde? Buitengewoon, Ja. Ja, dat, ja, dat was... Wat, waar andere artiesten natuurlijk naar, naar smachtenbewijs mee zijn. van spreken. Is een. Daar wilde ja. jij van af? Nou ja, ja, ja je, wil, je wilt proberen om, uh, om zelf artistiek verder te komen. Dat heb ik mijn hele leven nagestreefd Om te zeggen, nou, okay, dit, dit, is, uh, dit is geaccepteerd, hier kan ik verder mee. En dan weer proberen opnieuw die confrontatie aan te gaan. En de mensen te laten... Ja, ontdekken waar het, waar het nu weer op aanstuurt, waar het nu weer over gaat. Ja, want alhoewel de vorm het belangrijkste is, uh, uh, ging het bij jou wel degelijk vaak. Ja, of even, ja, ik, ik wilde natuurlijk steeds vaker en steeds meer iets zeggen, omdat ik er ook door het te doen steeds verder achter kwam wat ik wilde zeggen en, en wat daarvoor nodig was. Het is, het is natuurlijk allemaal terug te zien in het boek, ook, ook dat engagement, hè, wat vaker een plekje ja, voorstelling... Dat is een beetje jammer voor de radio, maar er staan heel veel foto's in het boek. Ja, waanzinnig. Het is een dus, hele. Ja, hele Verrassende foto's ook. Persoonlijk vind ik de mooiste foto, behalve die van mijn gezin natuurlijk. Maar uh, waar, waar, waar uh, André Hazes geflankeerd wordt door uh, Kees en Wim... En waarbij Herman Brood en, en ik uh, allebei uh, aan de uiterste kant staan. Dat is een foto van een, van een, van een gebaar, van Vincent Mensel. De actie van Amnesty International. Is, ja, dat vind ik echt... Uh, de, de... Waarom je die het mooist? Omdat die uitersten daar bij elkaar komen? Uh, hij, vat, ja, hij vat eigenlijk de, het, hele, de hele Nederlandse, het hele Nederlandse culturele leven vat hier in één in foto samen. Ja. En het, ja. Nee, dat engagement, want het komt er allemaal in voor. Hè. Jullie begonnen met een protest tegen het WK-voetbal in Argentinië nog als Nederlands hoop. Later deze actie voor Amnesty, een gebaar, Radio Freedom, uh, Shell in Nigeria... heb je tegen geprotesteerd, recent Kunst in de knel. Uh, en, en toch zeg je ook in dit boek tegen Ad van Liempt... Uh, dat je er eigenlijk gedesillusioneerd over bent... als je kijkt naar wat je ermee hebt bereikt. Ja, maar dat is het uh, eeuwige uh, probleem en dilemma... van gelijk hebben en gelijk krijgen... En uh, je kunt er wel te Want gelijk heb je wel. Uh, in, in, nou ja, mm -hmm. bij, bij, bijvoorbeeld met Argentinië wel. En, uh, en, uh, en wat betreft de kunstbezuinigingen, denk ik ook. Uh, maar dan uh, moet je, uh, en als je ouder wordt, uh, berust je daarover in... moet je dus wel uh, kunnen berusten in het feit dat je gelijk hebt, maar het niet krijgt. Ja, letterlijk zeg je tegen Ad van Niemte... ik hoopte dat er een betere mens zou komen, maar dat is niet gebeurd. Nou ja, misschien uh, komt hij nog wel, maar niet uh, tijdens mijn Denk leven. Denk je dan? Nee, niet tijdens jouw leven. Nee, niet nee. tijdens mijn leven. Nee, maar is, is dat... Nou ja, dat is een teleurstelling dus voor je... Ja, maar ja, ik eet geen boterham, minder om. En, en ik amuseer me daardoor. Ik, ik, bedoel, ik ga niet depressief door het leven. He, zoals Er staat ook ergens in het boek... Uh, ik zie de, de, de, de, de, de, de zaken somber in of zo. Maar ik ben geen pessimist. Ik, ik, ik bedoel, ik ben een, je blijft er vrolijk onder. Ik, ik, ja, ik word niet vrolijk van de wereld, maar ik ben geen pessimist. Nee, maar wat me wel verbaast is dat je, dat je ook constateert... Uh, dat het je helemaal niet tekort is gekomen aan waardering. En dat je je toch miskend voelt. Ja, maar dat, he dat heeft ook te maken met, uh, met de ontwikkeling. Ja, de generatiekloof die op een zeker moment ontstaat. En uh, ja, het wonderlijke gedoe dat, uh, zeg maar, uh, ja... Ik moet nooit weer in, erin stinken om te gaan vrijheid. Spreek maar... vrijheid. <laughs> ja, nou ja... Als een journalist een half uurtje op zijn knieën voor Mick Jagger kan liggen... dan levert dat het twee pagina's juichende dingen op. En als ik een boek aflever uh, over veertig jaar uh, keihard werken, schitterende shows maken, dan moet daar zuur overheen gepist worden. Ja? Dus dat, ja, dat, dat is iets dat is moeilijk te, moeilijk te, te verwerken. Verkopen. Ik hoop dat in mijn stem voldoende vrolijkheid en ironie zit... dat men denkt dat ik daar niet boos of verdrietig over ben. Maar, ik vind het, zo, ik vind maar het, het is echt, wel zo. Ik vind het zo, zo, zo treurig dat er dan weer zo'n journalist uit Nederland... Uh, een half uurtje krijgt van Mick Jagger... alleen maar om zijn plaat te promoten. En daar dan ook... Maar ja, allemaal ja, weer in meegaat. Doe maar lekker. Je hebt nooit helder gehad waarvan je alle woorden... wel breed uitgemeten wil horen. Zoals heb, met Jagger van uh, andere mensen. Ja, maar goed, wat, wat hij zegt is, is, is, is, is... Kijk, jij zegt tegen mij, spreek vrij uit. Ja. Uh, ik kan gelukkig vrij uitspreken ja. en ik spreek ook vrij uit... en manoeuvreer mijzelf daar altijd weer mee in dezelfde ja. moeilijkheden. Want dan wordt er weer aan mij vastgeklonken gekl dat ik uh, zuur of weet je... Ja. Niets van aan, allemaal niet waar. Maar goed, ik maak wel elke keer, en de doosie geunders ook... ik bevestig altijd wel weer de vooroordelen die er voor mij bestaan. Ja, vandaag, ik las het nog weer in een van de kranten... ik ben de beste, laat we ja, dat nou gewoon zeggen. Maar goed, daar, dat is dan wel leuk, want als je dat in een krant leest... dan lees je dat zonder enige ondertoon ironie. Ja, ja. En als iemand dan je... me vraagt, wat vind je nou van jezelf? Ja, ik vind mezelf nog steeds de beste. Als ik mezelf ook niet de beste zou vinden... dan zou ik er onmiddellijk mee ophouden. Of moet je, want je, je liet de term al even vallen... of moet je daar het woord generatie aan toevoegen? De beste van jouw generatie? Dat zou ik niet zo, nee. Dat zou ik niet doen. Nee, nee. Nee, juist niet. Kijk, er, er, er is... die, die... Uh, enfin, uh, laat iemand anders dat er maar eens over mee zeggen. Nou ja, goed, oké. Okay. Ik heb, ik heb ja? een, natuurlijk, ik heb, ik heb een... Ik heb nee, iemand anders zei dat namelijk over Op de, je. Op de parade Sterker nog, ik heb, ik heb... Je een... moet het straks eens aan Annemarie Osten vragen. Ja, dat is ook wel mijn generatie. Maar ja. nou, die heeft mij bij de parade gezien. Ja. En haar bek is opengevallen. Okay. Ik bedoel, dat is dat is zonder enige terughoudendheid te vergelijken... met Nederlands Hoop in zijn vroege jaren. Je zei, laat iemand anders het zeggen. Jij hebt je eerder, eh, want daarom begin ik ook even over dat generatiedingetje... natuurlijk ook over de huidige generatie Kappertje is ja. uitgelaten. Je hebt wel eens eh, je verbazing bijvoorbeeld uitgesproken... over de abjecte vrouwonvriendelijke grappen van Hans Theeuwen. Hmm. Die reageerde daar weer op in het programma College Tour. En daarin zegt hij, als het over een generatieconflict gaat, het volgende. De grap is ook niet dat ik zeg, dat het alleen maar is, alle vrouwen zijn kuthoeren. Het is ook omdat de aanhef, waarmee ik het vertel, doet vermoeden dat er iets heel anders komt, iets poëtisch over vrouwen. En dan in één keer wordt er gezegd, alle vrouwen zijn kuthoeren. kuthoer. Dus dat, dat, dat schok-effect, dat zorgt voor de lach. Maar als ik dan moet gaan moraliseren en het publiek mag zeggen, ja, maar alsof, alsof die mensen dan werkelijk zouden denken van, ja, dat het is uh, geen, geen spel tussen te krijgen. <lacht> Ik, ik sta er niet om een publiek op te voeden. Dat moeten ze zelf maar doen. Dat is een beetje het verschil, toch, of niet? Die opvatting over moet ik het publiek wel of niet opvoeden. Ik, ben, ik vind het wel leuk dat hij zich verdedigt al. He, dat is altijd het begin van de ommekeer. Daar ben ik ook mee begonnen. En zodra je jezelf gaat ver, of, of gedwongen voelt te gaan verdedigen... dan is het mis. Want, want altijd je hebt toch... in de aanval. Maar er zit, zit wat, wat in wat hij zegt. Hij maakt een hele grove grap. Jij zegt, die grap kan niet... Uh, en want, zei je in die, in die ja, uitzending nee. ook, hij moet daarna het publiek een klap geven als ze lachen. Hij zegt: het, het, het Wie ben ik om dat het, te doen? Het programma wat hij nu speelt gaat ook weer voor een groot deel over de kut van zijn moeder. Ja, uh, ik ben daar niet echt, moet ik je zeggen. Het is, het is niet jouw wezenlijk, soort humor. Het is wezenlijk in geïnteresseerd. Maar is het een generatieconflict? Nou, dit is niet zozeer een generatieconflict. Dit is meer een artiest in doodsangst. En, dat zei uh, hij van jou, hè? Dat is een dappere strijd van Freek tegen ja, de vergankelijkheid. Ja, hij, hij, hij is in doodsangst en zijn publiek wil dat hij verschrikkelijke dingen over, over vrouwen zegt. En, en, en, en, en daar geeft hij ze helemaal het volle pond. Maar het publiek verwijt je ook dat ze dat leuk vinden? Nee, dat publiek verwijt ik niks. Want, uh, nee, natuurlijk niet. Het publiek is, het, is, dat, dat is wat het is. Nou ja, Kijk, je, bent als, ja? je staat dus als, als kunstenaar sta je tegenover je publiek. En je hebt als kunstenaar de plicht vanuit het... Van God gegeven talent om zo hoog mogelijk en zo diep mogelijk... en zo ver mogelijk te gaan in wat je het publiek biedt. En dat doet op het al... moment ja? dat je in een fase komt waarin je het publiek geeft wat ze willen... dat kan ook, maar dan ben je gewoon een, een commerciële artiest geworden. Dat verschil je niet van... Maar is dat Hans Theeuwen dan, een ja, commerciële natuurlijk, artiest? Natuurlijk, 100% zakkenvullen is het op dit moment geblazen. Hij speelt niet in zalen beneden de duizend mensen... En voor een, voor een gefixeerd toegangsbedrag. Dus dat is gewoon een jaar zakken vullen... en dan kan hij er weer zes jaar stil van gaan leven. Ja, ik heb daar verdomd weinig respect voor. Hij zegt, ik heb genoeg van al die cabotiers, dominees, alle la freak, die mij vertellen wat zeker. ik moet doen. En dit is het amusement, het, uh, ja, nou het cabaret, ja, wat deze tijd nodig heeft. N niet zeker, niets op tegen. Van harte gegund, ja. ook het geld, alles. Maar het is niet mijn weg. Ja. En toch is het geen generatieconflict, zeg je. Nee, dit is meer een beetje kibbelen tussen een paar uh, onvolwassen mannen. Als je, als je zegt in, de, in het boek... ik heb wel wat dingen soms te makkelijk, te nadrukkelijk naar voren willen brengen... dat was niet goed, niet verstandig. Wat doe je dan op? Op wat ik nu net gedaan heb. <lacht> Hoe komt dat dan? Dat, dat? Dat, ja, omdat je zegt, spreek vrij uit. Ja. Dus, ja, dan ga ik vrij uitspreken. En ik heb ook al gezegd, ik manoeuvreer mij altijd weer in dezelfde moeilijkheden. Ja. Mij, m, wat ik gedaan heb in, in, in mijn leven... is, uh, als ik, la, hè, laten we zeggen, 100% œuvre, daarvan heb ik 80% humor gebracht. En daarvan heb ik uh, 20% uh, of, of 15% boodschap... en, en 5% zwaar moralisme gebracht. Nou ja, die 5% kun je betreuren, maar... Kijk, als je, zoals hij dan zegt over die grap... hij wil dan een, een, een poëtisch idee over vrouwen afronden met, met die, die zinsneden, Met een grove zinsnede? Ja. En zo heb ik bijvoorbeeld nu ook in, in het programma... Uh, zeg ik iets over, een, een, een, uh, over dat touwtje springen. Dat je daar, weet je, wel, dat je moet komen. En dat wij een meisje op de lagere school hadden, op het schoolplein... die uh, ieder speelkwartier heb ik zes jaar lang, heb ik die zo... Uh, die... voor en achteruit zien bewegen om... Die durfde die sprong niet te maken. Nee, maar later bleek dat ze autistisch was. Begrijp je? Dus dat, dat fenomeen ken ik ook wel. He, zo, dat zo, effect. Zo maak je schokkende grappen. Ja. Dan slaat opeens die hele zaal met zijn kop tegen de muur. Dat is leuk. Dat is leuk. Het is, zowel even naar het nu, want uh, wat ik in het begin ook zei: je speelt nog steeds, je blijft doorgaan, uh, ondanks dat prachtige boek wat er nu ligt uh, over je carrière. Uh, uh, je je die huidige voorstelling, en daar staat ook iets over in het boek, daar speelt de, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, een belangrijke rol in. Ja. Huh? Uh, met name uh, de, de, de plek van twee ooms van jou. Ja, ja, ja opeens kreeg ik een. Uh, ik speel hem trouwens vanavond en de komende dagen in de Lamar. Bij de. Tussendoor. Wat, wat, wat, de, wat was er met die ooms? Uh, ja, opeens werd ik opgebeld door een, een, een neef uit Kopenhagen. Dat was de, oudste zoon, of de enige zoon van de oudste broer van mijn moeder. En toen kwam uh, iets naar boven wat ik eigenlijk al wist. Uh, maar ja, wat eigenlijk de, de bedoeling was om een beetje onder het kleed te vegen... dat die beide ooms nogal fout geweest waren in de oorlog. Dat is door de familie al die tijd verzwegen geweest? Nou, niet verzwegen, maar ach, het was niet een onderwerp van... Uh, Toe, Objan, vertel nog eens uh, hoe het uh, aan het oostfront was. <lacht> dus dat, uh, dat, ja, dat, dat was een non-subject. En uh, door dat telefoontje van die neef... Uh, kwam ik er opeens achter ja, dat hij het grote slachtoffer van die situatie is geworden. Hij is gewoon door mijn familie en door, door de omstandigheden... gewoon het land uitged Waarom eh, hij? uitgedonderd. Want hij Dan wel moeten, over moeten de mensen naar de voorstelling komen. Dat wordt haarfijn Tip, uitgelegd. Tipje van de sluiting. Nee, maar wat is, laat ik het anders zeggen. Je hoeft niet te, te vertellen wat je in de voorstelling erover zegt. Maar wat is het punt dat je met het verhaal maakt? Uh, nou ja, het punt is... Ik, ik, leg natuurlijk, uh, ik trek natuurlijk parallellen met onze, de huidige tijd... En, oh, wa ja, uh, want waar ligt de parallel dan? Nou, de parallel ligt, en dat, dat, dat zeg ik dus heel expliciet... kan ik voor de radio rustig zeggen... kijk, de, de, de PVV wordt wel eens vergeleken met de NSB. Ja. En, en, en mijn punt is in het programma, dat, dat is volkomen ten onrechte. En dat wil ik oh. maar blijven benadrukken. Dat is volkomen ten onrechte. Want zeg maar, de NSB'ers, dat waren mensen die niet wisten wat voor verschrikkingen hun goed tot gevolg zou hebben. En dat weten de PVV'ers wel. Dus je kunt het op geen enkele manier met elkaar vergelijken. Als het gaat over wat je weet en wat je ermee doet. Een onderdeel dus in de voorstelling Neven. Je zei het vrijdag, zaterdag, zondag. sta je in Dlummer. Er zijn nog plaatsen, heb ik ook begrepen. En het boek heet Kijk, dat is Freek. Dus ja, dat is ook nog wel even aardig om, ja. die, om die titel. Want in dat zure stukje in de volksland stond er ook een de titel slaat nergens op. Ik heb ooit een, uh, uh, in de Nederlandse Hooptijd een liedje gemaakt samen met Bram. Dat heette Kijk, dat is Kees. En dat ging over een uh, geestelijk uh, gehandicapte jongen. Ja. Ja. Dus, uh, en daar verwijst de, de titel de, naar. Daar verwijst de titel naar, Terwijl je nog redelijk bij de tijd lijkt. De laatste zin van dat, van dat liedje is... Of durf je niet te kijken. Kijk, dat is Freek. Nogmaals, de titel van het boek. Vanaf 20 september in de boekhandel. Freek, bedankt dat je voor ons hier weer vrij hebt spreken. Dat was ik openhartig. En, en veel succes in Dullemar. Dank voor dit gesprek. Dank. Het nieuws nu, Dick Haag. Radio 1. Het NOS-journaal. De man die op Prinsjesdag een vaccinelicht houden tegen de gouden koets gooide, krijgt geen gevangenisstraf. Hij moet wel maximaal een jaar een psychiatrische behandeling ondergaan. Volgens de rechter is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Rijk geeft de gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta financiële steun in de nasleep van de brand bij Chemiepak. Minister Opstelten benadrukt dat Chemiepak aansprakelijk is en dat de overheid de kosten op dat bedrijf gaat verhalen. Nederland wil de ambassade in de Libische hoofdstad Tripoli zo snel mogelijk heropenen. Dat schrijft minister Roosenthal in de Tweede Kamer. De ambassade ging half maar dicht vanwege de gevechten tussen opstandelingen en de troepen van Gaddafi. En het Mondriaan College in Delft is tijdelijk ontruimd aan een melding over een gewapende jongen. De jongen kon vrij snel door de politie worden gearresteerd. In zijn auto is een wapen gevonden. Het is niet bekend om wat voor wapen het gaat. Volgens het woordvoerder van het ROC is er verder niets gebeurd en is het er weer rustig. Dat waren de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. De meeste files staan in het midden en het zuiden van het land op dit moment. Langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Meer en Blarikum, 3 kilometer. Dan drie files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Allereerst tussen Knopend Vught en Boxel Noord, 3 kilometer. Verderop tussen knopend Ekkersweijer en knopend De Hoogt, 4. En tussen Maastricht-Aken Airport en knopend kruisdonk 4 kilometer. De A22, Velzen-Beverwijk. Daar is maar één rijstrook beschikbaar tussen knopend Velzen en Beverwijk. Dat komt door technisch onderzoek. Er is daar een file van 2 kilometer ontstaan. En als laatste op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en knopend Ewijk 3 kilometer. Dit is Radio 1. Apro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. We zitten hier in Café de Corona aan de Grembrandplein in Amsterdam... en u kunt hier ook langskomen. Links heeft de verkiezingen gewoon in Denemarken gisteren... dus vertrekt de centrumrechtse regering... gedoogd door de populistische Deense Volkspartij... en politicoloog Sarah de Lange... hoort u over de overeenkomsten tussen Denemarken en Nederland. En Annemarie Oster die las de memoires van Willem Nijholt. U kunt er allemaal op reageren als u wil. U kunt ons twitteren, hashtag AvroVML. U kunt ons mailen, vrijdagmiddag live at maar eerst, de verkiezingen in Denemarken. Gewonnen dus, zoals ik zei, door links. De centrumrechte regering gedoogd door de populistische volkspartij vertrekt. Voor het eerst verloren die ook zetels. En wat zegt dat over de opkomst van het populisme in Europa? En wat zegt het ook over onze eigen regering? Gedoogd door de eveneens populistische PVV. Sarah de Lange, van de Universiteit van Amsterdam, welkom. Eh, Annemarie Oster, even tussendoor. Ben jij ooit in Denemarken geweest? Nee? Nee. Nee. Zeg je niks, het hele land? Want het schijnt nogal veel overeenkomsten met Nederland uh, te hebben. Nou oh, ja, zeg me niks. Ik, uh, er is niet zoveel fantasie voor nodig, geloof ik. Uh, de Scandinavische maar, cultuur. Ja. Uh, je kan je er iets bij voorstellen. Niet zo mooi. taal, niet zo mooi als het Zweeds, vind ik. Ah, wat? Wat is het verschil? Nou, die erg vind ik zo leuk. Oké. Oh, okay. Jij ook, Sarah? Nee, ik zie me vooral de overeenkomsten met Nederland ook in de taal. Je vindt het een, een leuk land? Het is een interessant land, uh, vooral, uh, zeker voor een politieke lag, omdat de e overeenkomsten met Nederland eigenlijk steeds groter worden. Ja, er is uh, de gedoogcoalitie daar, die, uh, die, die is er al veel langer, hè? Die, nu niet meer, die was er al veel langer. Een voorbeeld voor Nederland, voor Rutte en Wilders hier, is tien jaar lang geregeerd met een rechtsminderheidskabinet. gedoogd door die Deense Volkspartij. Uh, wat, wat, nu hebben ze verloren, links komt weer aan de macht. Wat, wat leert dat voor Nederland? Nou ja, um, dat is moeilijk in dit stadium te zeggen. Wat we gezien hebben in Denemarken is dat na tien jaar... Uh, het kabinet nu uh, zijn populariteit verloren heeft. Uh, daartussen zitten twee verkiezingen waarin het kabinet herkozen is. En waarin de kiezer eigenlijk heel tevreden was met dit kabinet. Uh, het is heel gebruikelijk voor kabinetten om een beperkte levensduur te hebben. Alle kabinetten in West-Europa zitten zo'n zes, acht, tien jaar. Dat is echt wel de max. Uh, dus het was helemaal verwacht dat het kabinet nu zou verliezen... en dat er een linksalternatief voor in de pek zou komen. Um, dat geldt ook voor Nederland. Dit kabinet heeft een beperkte levensduur. Uh, dat kan nu misschien vier jaar zitten, misschien eventueel een tweede termijn. Maar dat zou dus ook tien jaar kunnen zijn als je het op die manier het, vergelijkt. Het zou eventueel tien jaar kunnen zijn, maar je ziet dat kabinetten altijd onpopulaire maatregelen moeten nemen, zeker in tijden van uh, economische crisis. En als op een gegeven moment de kiezer gewoon nou, iets anders. Ongeacht of ze links of rechts of midden, wat Precies. dan ook. Uiteindelijk is er een, hebben ze een houdbaarheidsdatum. Uh, overigens op basis van de peilingen werd ook voorspeld dat die deze volkpartij flink zou verliezen. Dat is niet gebeurd, hè? Nee, uh, wat er naar, uh, wat Waar het naar uitzag was dat met name de conservatieven de zwaarste klap zouden krijgen. Dat hebben ze ook gehad. Dat komt ook een beetje overeen met Nederland. We zien dat als er één partij nu het moeilijk heeft in de peilingen... dat het CDA is, de kleine coalitiepartner. De Deense Volkspartij is 1,5% kwijtgeraakt. Nou, nou, dat is eigenlijk niets gegeven. Het feit dat de partij toch tien jaar dit kabinet gestuurd. Nou, en en vanwege het feit dat gezegd werd... Uh, die Deense Volkspartij die kwam ook... Uh, in die positie omdat ze nogal een punt maakten van de immigratie... en de problemen daaromheen. Dat is eigenlijk geen issue meer in die verkiezingen. Was dat zo? Nee, ook in Denemarken geldt dat nu de campagne gedomineerd is door de economie. En met name door de bezuinigingen die het huidige kabinet wilde doorvoeren. Het kabinet wilde zwaar bezuinigen. Met name op de gezondheidszorg, ouderenzorg. Dat is ook een punt waarop dit kabinet gevallen is. Want de Deense Volkspartij heeft, heeft eigenlijk een heel sociaal gezicht. Dus die wilde die bezuinigen niet. Zeker niet op deze sectoren. Net als de PVV. Net als de PVV in Nederland. Um, en doordat het om die issues strijden in de uh, campagne, heeft de partij het toch redelijk goed gedaan. Dus het ging niet over immigratie, maar wel over andere thema's die ook belangrijk zijn uh, Waar, voor deze volkspartij. Waarmee die deze volkspartij, maar misschien ook de PVV uh, onder het uh, noem je dat kopje one-issue-partij uit uh, lijken te komen. Daar horen ze absoluut niet thuis. Ze hebben een breed scala aan posities die de kiezer aantrekkelijk vindt. Dus immigratie, um, sociale voorzieningen, maar ook veiligheid natuurlijk. Europese integratie. Dus er zijn altijd wel thema's die ze kunnen gebruiken in de campagne. En dat, dit, dat je niet kunt zeggen, dit is een omslag in het populisme. In die zin dat in Europa dat nu terug zal lopen, omdat die immigratie minder een onderwerp nee, is. Nee, absoluut niet. Als we kijken naar de peilingen voor de komende verkiezingen in verschillende landen. Zwitserland is binnenkort aan de beurt ondanks dat de Zwitserse Volkspartij daar ongeveer 30 procent heeft... staan ze op winst in de peilingen. We krijgen in het voorjaar Frankrijk. Marine Le Pen gaat het waarschijnlijk heel goed doen. Dus het is absoluut niet zo dat radicaal-populistische partijen nu op hun retour zijn. Nou, behalve in Noorwegen dan? Behalve in Noorwegen, maar de situatie daar was natuurlijk exceptioneel. Breivik was lid van de vooruitgangspartij... en als gevolg daarvan is die partij in de verkiezingen afgelopen week echt gedecimeerd. Die is meer dan twee derde van zijn aanhang kwijtgeraakt. Je kunt, als je zegt... We vergelijken Denemarken met, met, met Nederland. Links heeft daar nu gewonnen bij de verkiezingen. Onder andere ook omdat het linkse blok daar samenwerkte. Ja, dat is iets typisch Scandinavisch. Bijna alle Scandinavische landen hebben twee duidelijke blokken. En iedereen bekent ook kleur in die landen. Uh, en daardoor is een heel duidelijk alternatief. In Nederland hebben wij het niet. We hebben altijd hele sterke centrumpartijen gehad. die echt een centrale rol speelden in de regeringsvorming. De CDA heeft bijna altijd geregeerd. Uh, en dat hindert ook in Nederland links om aan de macht te komen. Ja, want de SP en de PvdA zijn het nog steeds over ongeveer van alles oneens geloof ik. Precies, en ook uh, GroenLinks en D66 willen niet altijd met de andere partijen samenwerken. Terwijl we zien dat in Denemarken vier partijen... van helemaal links tot D66 progressief, laten we het zo zeggen... met elkaar één blok hebben gevormd. En daardoor nu wellicht uh, aan de macht komen. Het, het ging daar in Denemarken om uh, vervolgde verkiezingen... Eh, toch als je Wilders nu hoort bijvoorbeeld over het pensioenakkoord... wat minister Kamp met de Tweede Kamer heeft gesloten... waar hij het niet meer eens is, en vooral over Europa... Eh, zegt hij, ja, dit, kan wel eens, dit wordt het jaar waar, waar, waar het nou ja, omdraait. Hè. Als, als de regering zo doorgaat, is er is een wereld van verschil tussen de PVV en deze coalitie... Zou het dan mogelijk zijn dat wij hier ook wel eens eerder verkiezingen krijgen? Het is altijd mogelijk, maar als je naar de Deense situatie kijkt... dan zie je dat ook daar de Deense Volkspartij eigenlijk vrij regelmatig toch retoriek heeft gebezigd om wat extra druk te zetten op de regeringspartijen... en wat extra concessies te krijgen in de onderhandelingen. En ik denk dat dat is wat Geert Wilders nu ook probeert. Maar uiteindelijk wel vervroegde verkiezingen in maken. Wel vervroegde verkiezingen, maar de vorige waren in 2007. Dus ze hebben bijna toch vier jaar volgemaakt. Ja, en, en de, de, de onderwerpen Europa vooral, de economie... dat was daar het breekpunt. Wordt hier ook meer het breekpunt? Dat er draait de campagne of het debat nu in Nederland natuurlijk ook om. En daar liggen de grootste verschillen tussen de regeringspartijen in Nederland enerzijds en de PVV anderzijds. Dus als, als ze breken, denk je, zal het eerder op dat onderwerp gebeuren dan op de immigratie? Absoluut. Ja. En één uurtje nog, want door die verkiezingen in Denemarken komt er ook voor het eerst een vrouwelijke premier. Is dat opmerkelijk voor het land? Ja, we zien dat in heel Scandinavië de emancipatie eigenlijk heel ver gevorderd is. Alle andere Scandinavische landen hadden allang vrouwelijke premiers, vrouwelijke presidenten bijvoorbeeld in het geval van Finland. Denemarken liep altijd een beetje achter en nu voor het eerst een vrouwelijke premier. Voel je dan als vrouw extra blij aan een Jorsten? Nou, dat vind ik heel fijn. Maar ik ben zo benieuwd: is die. Uh, uh, uh... PVV-equivalent in Denemarken. Denemarken. Is dat ook zo'n uh, tot de verbeelding sprekende figuur als uh, Wilders? Of, uh... De Deense Volkspartij ja. heeft een vrouwelijke leider, Pierre Kirschgaard. Oh, en dat is niet. een dame die eigenlijk heel dicht bij het volk staat, omdat zij zelf uit die zorgsector komt. Oh. Dus het is echt een vrouw van het volk. De Fleur Aegema ah, ja, van de Deense Volkspartij. Ja, ja, dus dat spreekt aan. Zeker. Mm -hmm. We gaan uh, kijken in hoeverre de overeenkomsten wel of niet doorgetrokken uh, blijven worden. In ieder geval is het uh, voorlopig niet de omkeer of terugval van van het populisme zegt Sarah De Lange, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Dank tot zover. We gaan zo direct met Anne-Marie Osten doorpraten over Willem Nijholt nadat we geluisterd hebben weer naar Susanne Matthijssen en de Deformations. <imoot> Da-da-bop-bow, da da bound da Da-da-bop-bow, da da that da Da-da-bop-bow, da da da da Listen, mister This ain't going nowhere I can pay for my own drinks And I ain't got time to share So, listen, mister Leave me alone, I'm not looking for nobody But sure as hell ain't going home But I gotta tell you when you walk my way You looked so bad, I thought that you were scared personal But you're going me if a could be gone Cause I don't want your love No No Listen mister I know it might sound strange cause everybody needs some TLC All I pray for now is change Please listen Don't trust nobody Get your hands out from under my shirt Oh, I gotta tell you When you walk my way Suzanne Mathijsen van de Deformations. En u kent Suzanne natuurlijk van het Google-lied dat ze iedere week voor ons schrijft en zingt. Maar ze doet dus nog veel meer, dat klopt. blijkt, Suzanne. En ja. Want uh, behalve dat je met de Deformations optreedt, sta je ook in theater met een programma. Dat klopt. Deformé? Deformé, dat klopt. Daar hebben we dus ook de Deformations van afgeleid. Ja, dat is... Uh, Waar gaat dat over? Dat gaat over uh, dertigers in een dertigerscrisis. Oh jee. Ja. Zo jong en dan al in een crisis? Verschrikkelijk. En wat voor crisis is dat dan? Crisis, nou, dertigers en dertigers is dus uh, al vanaf je 25 ste En het duurt zo tot en met je 35 ste En uh, dan word je uh, geconfronteerd met allerlei keuzes. Eigenlijk gaat het over keuzestress. Wij hebben dan keuzestress, want we willen zoveel. We willen een fantastisch lijf. We willen geld, we willen de wereld redden. En we weten van de gekkigheid niet waar de tijd vandaan moeten halen. En... Dus, dan hebben we zoveel keuzestress en dan kunnen we dus niet kiezen... en daar worden we dan depressief van. Annemarie ah, de Oster, jij bent niet veel ouder dan dertig... maar in, in, uh, in jouw nee. tijd had Jeetje, je die keuzestress nee. niet? Of? Maar uh, ik uh, heb het uh, woordje kinderen niet opgevangen. Gekregen. Ja, nee, klopt ook nog. Ja, waren ook. Maar als je nou ergens stress over kan, ja. kan krijgen. Ja, nee, klopt. Dat, uh, ja. Dat was helemaal, uh... da daar gaat het programma over. Uh, is dat met de deformations? Of... Dat is met de deformations. En, en wie zijn de deformations? De deformations zijn Allert van den Bremen op piano... en Alain Esquinati op gitaar en grooves en stints. Ja, niet eens drums en toch kan het swingen. Dat is niet oh. te geloven. Moet ik als ex-drummer toch toegeven. Dat is heel erg. <laughs> Gaan jullie binnenkort nog ergens... Uh... We beginnen met de day for Me weer in januari. We staan de 19e in de Tillyander in Oisterwijk. Een, een dubbel met Emily Zipsen, overigens. Sarah de Lange, een programma over keuzestress? Ja. Spreek je aan? He, heb ik eigenlijk geen last van, heb je moet geen ik last bekennen. Van? <laughs> Fijn. Want je bent <laughs> nog ver onder de 30. Nee, ik val denk ik wel in de categorie. Oh, wel in de categorie. Nou, <laughs> Maar... We zullen zien, ja, hebt... gekomen. We, we gaan je nog horen met de, yes. de deformations. Uh, en we gaan nu, u hoorde er naar, uh, naar Annemarie Oster. Ja, ik pak er doorheen, sorry. Geef niks. Gastrecensent ja, ja, ja. is aan de beurt. Ja. En we gaan het met haar hebben over acteur en zanger Willem Nijholt. Want deze week werd zijn autobiografie... Uh, of hij zegt zelf eigenlijk niet autobiografie... maar zijn memoires moet ik zeggen, als ik uh, precies ben, uh, gepresenteerd. Met bonzend hart is de titel Brieven aan de helle hazen. Daarnaast ook nog een DVD-box, een carrière in beeld... waarop hij zelf een selectie heeft gemaakt van de hoogtepunten... uit zijn 52-jarige uh, carrière. Zijn langer, uh, zegt Willem Nijholt jou iets? Zeker. Ik denk vooral in de eerste plaats aan veelzijdigheid. Iemand die op heel veel terreinen eigenlijk uitgeblonken is. Want, Zo mag waar, ik het horen. Waar ken je hem van? Uh, musicals, onder andere natuurlijk. Dat is denk ik ja, ja, bij het dat... grote publiek uh, zijn bekendheid. Waar is maar speelde bij het over? kleinere publiek, uh, uh, of ook een groot publiek, maar niet zo breed als uh, van musical. Toneel, hè? Toneel. En dat is jou misschien uh, voor Voorbij je leugd, jeugdige leeftijd ontgaan? Nee, ik heb, ik heb er natuurlijk wel van gehoord dat hij uh, bepaalde theatervoorstellingen heeft gemaakt. En ik heb er nooit enigs gezien, gezien mee, zelf. Nee, nee, nee. Je hebt het, het boek in één ruk uitgelezen, anon Marie, begrijp ja, ik? Maar ik heb het dus ook gepresenteerd, hè, die, die, die uh, middag in dus de Dus je mama. moest het wel in één ruk uitlezen. Uh, uh, ik, ik wilde het wel gelezen hebben ja. voordat ik. Het, het ging in eerste instantie om die DVD-box, waarvoor ik een, uh, een column heb geschreven die er dan ook uh, ja. in staat. En jij kent Willem natuurlijk heel goed. Ja. Stond er voor jou nieuws in, in het boek? Uh, ja, er stond uh, iets in over zijn toelaatste op de toneelschool. Waar hij uh, in een, een vers uitbarstte waar een religieuze uitroep in voorkwam. En toen schijnt mijn moeder, Anke van der Moer, die les gaf op de toneelschool. En ook altijd bij die... Uh, examens aanwezig was... haar handen voor haar mond geslagen te hebben... omdat ze dacht dat hij in een gebed uitbarstte. Dus dat, uh, dat uh, was even heel... Het was geen reden voor haar om hem in ieder geval niet toe te laten? Nee, uh, in tegendeel. want ze zag wel degelijk hoeveel talent hij had. Ja. En wat, ook, uh, wat ik ook niet wist, is dat hij op zijn eindexamen in de Lamar... want dat vertelde meer in de Lamar zelf... maar dat staat geloof ik ook in het boek, dat weet ik niet zeker... dat hij... Uh, als enige toneelschoolleerling in een, een, een liedje en een en een dansje heeft gedaan en heel, heel goed toen al en dat, dat heel, eh... want de anderen konden of durfden niet of... Die konden het in de eerste plaats niet, maar je werd er ook helemaal niet voor opgeleid. Oh, okay. dat was, toen, toen was de school, die, die, die cabaretschool, of hoe heet het, de kleinkunstacademie, was er nog niet. En op de toneelschool kregen we wel bewegingsleer, want ik heb er ook op gezeten. Maar dan moest je door de diagonaal en zo, dat was iets oh. verschrikkelijks. Zeg mij weer even niks, nee, maar ik kan me misschien wel iets bij voorstellen. Of je moest je voorstellen dat je een rots was, of een, oh, of, of, of een kropodeel. Ja, dat is heel vervelend. Maar, de, de, het zijn de memoires, maar uh, het zijn brieven aan Helle Hazen. Ja, zo is het ontstaan. Het, uh, het heeft ook geen enkele pretentie. En dat siert dat Willem en dat, dat is ook echt waar. Hij heeft die, uh, die, die brieven in zijn, zijn onschuld aan, aan Hella uh, Nooit met de bedoeling om nee, ze te publiceren? Nee, nee. nee, daar is hij toch weer veel te, te self-conscious voor. Hij, en, en te angstig dat hij niet goed genoeg zou schrijven. Uh, en Omdat om hij zo verschrikkelijk veel goede dingen leest. Hè. Hij leest echt... Willem is veel eruditer dan menigeen denkt. En, uh, die leest zich echt suf. En hij kan ja. dus ook goed, althans Hella Haze was nou, de aanleiding. Hij dus die, die schrijft dat, heel goed. Nu is gebleken dat hij wel heel erg goed kan schrijven. En zij heeft hem en uitgeverij Querido aangezet. tot de publicatie van deze brieven. Met, met bonzend hart en als subtitel: Brieven aan Hella. Geeft het een beeld van zijn carrière, van zijn leven? Ja het geeft voornamelijk een beeld van zijn jeugd. En zijn, uh, uh, het is een uh, via zijn herinneringen aan het Jappenkamp. Waar hij en, als kind in zat? Ja. En de rooskleurige omstandigheden daarvoor. Dus de, de discrepantie tussen die rooskleurige omstandigheden. Hè, fladderende zomerjurkjes, uh, personeel. Uh, een verrukkelijke jeugd in die paradijselijke omgeving. En daarna die erbarmelijke omstandigheden in het Jappenkamp. En het is een, ja, een hommage aan zijn moeder. Het is zo prachtig, alle passages over zijn moeder schieten je de tranen in de ogen. Om te, omdat het zo puur is geschreven. Kijk, het, het, het mooie van, de, van deze brief is dat hij zich zo veilig voelt, omdat hij ze aan Hella schrijft. Dus hij wordt niet gehinderd door uh, uh, gêne, of uh, hij verbloemt niks. Ik... Het uh, is zo puur en zo, zo lief geschreven. En, en hoe beschrijft hij zijn moeder? Hoe belangrijk was die voor hem dan? Nou ja, uh, eerst natuurlijk zo'n klein homoseksueel jongetje... dat zijn moeder naar de ogen kijkt. En daarna uh, uh, die moeder die, die, die in dat kamp zich ongelooflijk heldhaftig... en krachtdadig opstelt. En daarna vreselijk ziek wordt. En uh, sinds uh, dat verblijf in dat kamp nooit terug in Nederland, nooit meer de oude is geworden. Nee, maar hij heeft zich wel altijd door haar beschermd gevoeld. Ja, ja. maar hij is zich ook af en toe geschaamd in het kamp dat ze zo... Uh... Brutaal tegen de jap durfde te zijn. En dat ze de andere vrouwen uh, uh, uh, uh, aanspoorden om uh, um eten uit hun mond te sparen. Om met ze alle toch uh, uh, uh, allemaal tegelijk genoegen te krijgen. Uh, zegt dit wat? Uh, Zoals je als kind voor, voor, voor je ja, ouders kunt schamen ja, en, als ze zich er zo verhuidspreken. En, en, dan, en uitspreken. je dan weer schamen voor die schaamte. En dat is allemaal heel mooi beschreven. Ja. het is. Uh, je zegt het, eh, eh, omdat hij het misschien ook eh, nooit schreef met het oog op publicatie... is hij openhartig, is hij eh, niet terughoudend. Eh, niet, niet alleen over zijn eigen ervaring, maar ook over andere mensen, begreep ik. Ja, er zijn een paar passages in waar hij een beetje eh, uit zijn slofje schiet. Maar... Eh... Dat staat in geen enkele verhouding tot de schoonheid van de rest van het boek. Ja, hij is, uh, heeft, dit, deelt wat klapjes uit. Nou oh ja, dat trekt dan natuurlijk onmiddellijk de aandacht. Als ja, je, maar het is zo burgerlijk van het Nederlandse publiek... om dan dan weer meteen daar uh, zich op te storten. En oh, oh, hij zegt iets over Jos Brinkel. Maar Smeet vindt van in kwal, geloof ik. Onze collega Cornel Maas is een rat. Dat soort dingen... Ja, ja, nou ja, dat staat er geloof ik ook zo'n beetje in. Ja, ja. <laughs> jij zegt gewoon overeen lezen. Ja. Nee, maar dat zegt toch ook wel. Ik bedoel, kijk, het staat erin, hij heeft er ook voor gekozen hè, om het te publiceren uiteindelijk. Ja, dus ja. Het, het, het hoort ook bij hem. Het hoort ook bij hem, maar ik denk dat dat ook, ook een, een, uh, een ja, consequentie is geweest van dat van dat hij dat je uh, toch uh, heel snel. Uh, Gekwetst is en uh, dat is een overgevoelig ventje. Het is geen acteursding. Je hebt ook wel eens in, in, een in het laatste boek over je eigen moeder. Ja, dank je uh, dat je erop terugkomt. La, laat, je, <laughs> laat je je eigen moeder zeggen: een vrouw Ja. mag vrouwen te reizen. Ja. ja. <laughs> dat is de titel. Uh, laat je uh, haar zeggen: ja, die acteurs die kunnen zo vals zijn. Vooral als de anderen er niet bij zijn. Zo vals over elkaar. Ja, maar dat, ach, op kantoor ook. Aha. Ja, ik heb, dat ja al, ik, ik heb dat nou meegemaakt. Jij ja, hebt daar op kantoor gewerkt? Of niet? Nou, ik heb uh, veel televisieseries ook over het kantoor gezien. <laughs> nee, maar ik bedoel, overal waar mensen zijn, wordt geroddeld. En, en, en zit iedereen over elkaar te praten bij het koffieapparaat. Dat is ja, hij, hij is, uh, dat, dat zegt hij nu ook, uh, hij is nu, uh, als ik het goed heb, 77... Ja, ja. Geloof het wel, ik geloof nee, wel. Dus hij bij. zegt ook van Joh, verwacht niet dat ik weer onmiddellijk uh, dansend en zingend het podium op ga. Toch nee, waarom... Helaas, nee, maar ik, ik zou ja? zo graag willen dat hij als acteur het podium weer opging. Wel, nog steeds. En als hij dat dan niet doet, of dat hij dan in ieder geval iets ging regisseren. Maar dat hij zich met toneel bezighoudt. En dat hij niet uh, juryleerd wordt in de series op zoek naar. Evita, Zoro... Dat heeft niet zozeer mijn voorkeur, nee. Nee? Nee, nee, nee. dat vind ik best aardig hoor. Maar uh, daar laat hij zijn expertise ook wel zien. Maar dat vind ik toch een beetje aan de pijasserige kant eerlijk gezegd. Daarmee is hij misschien wel weer bij de generatie van Sarah bekend, of niet? Ja, maar Sarah is toch veel te intelligent voor om da da dat soort <lacht> te kijken. Ze praat al voor jou. <lacht> kijk je ja, Dat is wel prettig bij tijd en Meijla. Nee, ik kijk niet naar... Uh, je hebt gelijk, dat hadden was... ja, ja, dat dacht ik wel. Maar jij, waar, waarom doet hij dat, denk je dan? Uh, nou, to uh, omdat hij ervoor wordt gevraagd. En omdat, uh, omdat hij natuurlijk toch erg veel hart heeft voor jonge mensen. Uh, op op uh, niet op zoek naar het concertpodium, maar... Uh, die die uh, een, een carrière willen maken, ja. maken, die wil helpen. Ja, en hij kan ongelooflijk goed uh, coachen, hè. Daarom... Er is, zegt er ineens iemand iets? Ja, zegt er iemand iets? Het, het zal toch niet oh. uh, waar zijn? Oh, nee. Het mag op zich, maar oh. we hebben het niet verstaan. Dus we kunnen er niks mee. Nee, nee, okay. uh, ik, uh, ik heb nog één fragment geloof ik, klaarstaan. Ik weet niet of dat klopt. Nee, oh, nee, het nee, wordt dat negen ik zeg, het Nee, Maar dat komt omdat dit uh, toch een programma is... dat Alain Proviest een beetje ja, gemaakt wordt. Absoluut. Dus, uh, ja, Absoluut. Dat is toch losse ja, pols. fantastisch dat het dan <laughs> toch zo'n goed programma wordt. Ja. Maar wat vond jij zelf de, de, ja, laten we het, zeggen het, het, het sterkst aan, aan Willem Nijholt? Nou, ik, de, uh, dat heb ik niet van mezelf. Maar van Ellen Vogel. Die, uh, die koele passie... Die uh, uh, dat, ja, dat geheimzinnige, harde en toch kwetsbare. Wat hij ook in, in uh, Cabaret uh, uh, laat zien zoals hij dat, dat opent, dat, dat diabolische. Uh, ja. Die combinatie van, ja, van, van en, uiterlijk onbewogen en innerlijk een soort vulkaan. Ja, uh, smeulend. Smeulen, ook Miss Saigon, die, die regelaar, dat is echt onovertroffen zoals hij dat doet. Het is een acteursprestatie waar hij naast dan toevallig ook nog eens even... Neven, uh, uh, nevenactiviteiten, uh, dat dansen en zingen, activiteiten ja. Nou ja, je zegt een acteursprestatie, want, want het, het ligt dus begrijp ik ook heel erg dicht bij zijn karakter, of niet? Die combinatie van die uiterlijke. Dat o -o -o weet ik eigenlijk weet niet. niet. Dat, dat, dat vind ik niet. Want het is een hele lieve, vriendelijke, gezellige jongen. Maar hij heeft ook inderdaad wel iets. af en toe een beetje. iets... een, een klein duiveltje. Het is. Uh... Absoluut de moeite waard, die memoires om, om te lezen. Uh, Annemarie Oster, u hoorde u erover, de memoires van Willem Nijholt. Uh, zo direct gaan we praten in het volgende uur van vrijdagmiddag live... over internet en wolven. Nadat nou, we natuurlijk uh, ook nog eerst het nieuws uh, hebben gehoord. We danken uh, de andere gasten, Sarah, ook voor je uh, uitleg over Denemarken. Annemarie Oster, nogmaals dank en wellicht tot de volgende keer. Ja! Avro. <laughs> Leden van de Staten-Generaal. Radio 1 en de derde dinsdag in september. Leef de koningin. Hoera! Hoera! Hoera! Prinsjesdag 2011. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. De troonrede. Ik ben naar de koningin aan het luisteren. Kijk, op radio 1. <lacht> ja. De Gouden koets. Ja. Raleesnood einde. Hoeveel prinsjesdagen heeft u al meegemaakt hier? Weet jij het, 15? De miljoenennota en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Er zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Dinsdagmiddag vanaf kwart voor één. Oh ja, kijk eens, daar komen jensen daarin! Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hoe begin je nou over condooms? Ik hou gewoon een condoom tevoorschijn. Dan is het wel duidelijk dat ik het met condoom wil doen. Ik zeg altijd heel simpel, met condoom, en anders niet. Ik zeg, hé hey schatje, ik schrijf even een rubbertje om het tolly. Het maakt niet uit hoe je over condooms begint. Als je er maar over begint, voordat je broek uitgaat. Meer tips om over condooms te beginnen? Kijk op sens.info. Seks zonder zoa's, daar doen we het voor.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 Vanavond in De Ombudsman het dramatische verhaal van Igor en Galina. Stateloos echtpaar zit al drie jaar vast in Nederland. En politie en justitie beroven eigenaar klassieke saap van zijn auto. De Ombudsman eist een schadevergoeding. De Ombudsman, vanavond om tien voor negen bij de Vara op Nederland 2. De betrouwbare transitbedrijfsauto van Ford. De bedrijfsauto die je helpt op de helling met heel startassist. Die je assisteert als je dreigt te slippen met de ESP en EBA veiligheidssystemen. Die zorgt dat je beter gezien wordt met de dagrijverlichting. Maar vooral de bedrijfsauto waarbij je tijdelijk een gratis set winterbanden ontvangt. Ga deze winter veilig de weg op met de Ford Transit of Ford Transit Connect. En ontvang gratis winterbanden ter waarde van 850 euro. Dit is Radio 1.